wat is er aan de hand wat yeah, is er aan de hand speciaals dat met de hand kan je iets doen wat ongeoorloofd is of betekent dat het de mens kan brengen tot verleding waardoor de he, zijn hele lichaam komt uh, wordt neergedaald naar genenom, naar de hel. Ja, kijk, wat is de hand? De handen, de handen hebben een erg speciale eigenschap. De hand kan zijn op zijn eigen plaats, zoals geste, ja ghisset en gora, het middelste stuk, het middelste stuk van de partsoef Wat kan je dan met de hand doen? Je kan de handen omhoog brengen. Daardoor brengen zegening, brengen omhoog jouw geset en gohra, daarom de kohanim, de priesters, ook die zegenen het volk, ja, ze handen doen omhoog, dat is een teken van, dat men verheft zichzelf, en gebruikt de handen voor Hashem, maar je kan ook, met de, men kan ook de handen naar beneden doen, naar onder beneden dan kijken als we de mens dat doet naar beneden doet dan komen ze tot aan de knieën of nog meer dus onder de taboer. en dat geeft aan dat men kan dan daardoor zonder dat hij daardoor door het brengen handen naar beneden kan men daardoor laten afdalen daardoor Jouw lichaam, hele lichaam brengen naar de hel, naar de geheel. Dat betekent naar onder de parsa, onder de, de taboer en dan naar de klipot die daar zijn. Maar kijk nou hoe geweldig wat hij ons nu zegt, dat hij ons erop attent maakt dat dit, hoe, hoe fijn het is dat men mag niet zijn vrouw wegsturen en als iemand, ja als hij dan uh, gewoon maar als hij dan weggestuurd is en dan de ander neemt haar dan wordt het uh, de ander wordt het is, wordt hem wordt het gezien als, alsof die ander echt bruik pleegt, die ander die, die haar neemt, die gescheidenen die hij neemt tot zich waarom is het zo belangrijk waar slaat het op welke plaats is daarmee gemoeid aan welke plaats zonder de mens dan is zo echt dat is wat Yeshua steeds ons uh, duidelijk maakt. De jesot. Daardoor gaan men sch uh, schenden zijn eigen jesot. Okay. De jesot moet geven aan de noekwaar. En als de Nokwa geschonden wordt, dan kan je soort haar niet geven. En dan in plaats van dat hij geeft aan haar, de klipot ontvangen. Dat is dan echt breuk. Hoe heet deze plaats in het Nederlands? De plaats van je soort. In een gewone taal. Hoe heet deze plaats? Nee, ik bedoel. Wat betekent kruis? Dat is wat kruis is. Dat is de originele. De originele betekenis van het woord kruis is. Waar bevindt zich kruis? Kruis bij de mens. Je yes, so. Eigenlijk. Ja, dat is dan de plaats. De, de Samen, dus is dus. Dat is de kruis. Het kruis het kruis in de mens. Dat is deze plaats. Dat is het kruis. Als. Ja, duidelijk in het Nederlands. Dus als je dat als kruis ziet. Dat dat kruis is. Dan is het een geweldig woord. Een geweldige term. Want dat moet je. Die moet waken. Dus wat staat het? Je moet je kruis. Je moet je kruis dragen. Dat is het. over deze over dit kruis. Wordt het gesproken. Wat van buiten is dat dat hout houdt huid, Zo houdt houdt van dat wat het allemaal. Wat Stukken houden die planken die malkaar. Uh, ja, nou grappig in de taal. Het kruis. Ja, maar dat je dat begrijpt, dat je dat mediteert, dat wordt daarover. Wat het kruis is. Wat het de religie heeft daarvan gemaakt, dat is iets anders. Dat zij. Maar dan is het het waken over de Jesuut. Dat is dan het kruis. En daarom, de, ne de Nederlandse taal ligt daar niet om. Oké. Okay. En dat is wat hij ook zegt ons. Hoe belangrijk het is, daarom is het zo fijn. Geen andere manier is om in zu tot zuiverheid te komen. Je kan leren wat je wil. Heer, sinds een paar, sinds een ...vaar maanden of zo... ...kwam iemand een Amerika, een ...Amerikaanse Rus... ...een Joodse man... En, uh, ...en... hij kwam op mijn... ...op mijn site... ...terug op mijn site... ...een mailtje gestuurd naar, gestuurd, gestuurd naar mij toe... ...en... Uh, ...getrouwd en alles... ...en... Uh, ...met vragen of zo... ...en ik heb hem gezegd... ...nou, je ga niet vragen... Ja, ik wil allemaal weten, weten, weten. Hij zei tegen mij, ik wil werken aan mijn eigen liefde. Ik wil, ik ben tot alles bereid. En dat vond ik knap. Als dat zo iemand zegt, dan kan ik niet weigeren. Dus ik stuurde hem naar, naar dat forum, Russische forum, en hij was daar bezig mee. En hij le leest dat, bo dat boek ook. Um, Kabbalah voor. En zo. Voor. En uh, een paar dagen geleden kwam hij mij weer met een mailtje van zeg maar dan, ik heb het een keer al gelezen, doorgelezen, dat boek Kabbalah voor. En ik heb nog niet echt gevonden daar dat dit hoe moet je het corrigeren? Ik wil nu je corrigeren. Hij begreep nu hoe welke manier dat er hier zit het geheim to be or not to be. En nou ik zei natuurlijk dat je moet voor een keer of vijf lezen, want de eerste keer doorlezen in een boek zoals dat. De eerste keer is het net als de eerste geslachtsgemeenschap. Het is niet genoeg. Je moet het meerdere malen lezen, dan kan je dan dingen ontdekken. Maar hij zei tegen mij interessant in zijn, in zijn uh, e-mailtje, hij zegt. Want ah, wat ik doe met mijn vrouw, zegt hij. Hij bedoelt dus het geslachtsgemeenschap. Ik leef alle, ik leef, hij zegt, ik leef de Nida, hij dus gaat haar niet, gaat geen gemeenschap hebben met haar, doet geen, nee, heeft geen gemeenschap met haar wanneer zij een periode heeft, een mannelijkse periode heeft. Dus hij probeert al die wetten, die traditionele wetten na te leven, ja, van het, de Harata heet het, van het zuivering zui, zui, van, zuiferen, op, zuiferen, op een zuivere manier, uh, uh, ...gezinsleven... Ges ...geslachtsgemeenschap... ...en dat soort dingen... Te, ...te hebben... ...dat doet je wel netjes... ...zoals het uh, in het Torah staat geschreven... ...maar hij zegt... ...dat is allemaal lolishma... ...lolishma, dat is allemaal niet in de naam van de, van de schepper... ...dat is ook wat, wat mijn broeders doen... ...alles wat ze doen op dat gebied... Kindertjes maken of dat allemaal. Ze weten niet hoe dat anders doen op daar manier. Dus zij corrigeren hun je zot niet. Want men kan dat niet anders doen dan via je Je moet het werken aan de jouw je sod. Je heeft ook vier, vier stadia. Dat is ook het kruis. Binnen de je zelf, die moet je, moet je ook zuiveren. Dat is een hell of a job. Dat is het werk, dat is pas werk. Dus deze man ook die zegt, nu begrijp je dat het, dat het werk is. Dat, het, uh, dat hij wil graag het leven proeven. En niet al de comedie al van, van, zoals dat man staat geschreven. Dat zoals dat volk doet gewoon via de Torah. Dat was alleen maar voorbarig naar vlees. Naar vlees kan je nooit ...komen tot de redding. Begrijp je? Al mogelijk. Hoe kan, dat, hoe kan je dat doen? Zeer, zeer... ...voorzichtig. Ook hiermee... ...ook met... ...met je partner om te gaan. Je erg voorzichtig... ...op een zeer delicate manier... ...met een zeer speciale instelling... ...als je dat doet... Dat moet je dan met een zeer speciale instelling hebben. En in geen woorden daar, het is alleen maar stap voor stap uh, leren, maar dan naleven wat Yeshua had, heeft gezegd. En de andere dingen die wat we leren in zorgen alles, raakt deze plaats. En niet schamen. En deze plaats, daar zit de toegang tot het koninkrijk der hemel. Want daaruit kan je orgozer, ja, orgozer doen, opstegen naar het hoogst naar, tot het licht gogma. En alleen maar het licht gogma het schijnen van licht gogma kan nivelleren alle klipot. En het het nivelleren van de klipoot, oftewel wegbrengen van de klipoot, alleen, alleen door het lichthoogmaat. Kan men niet anders dan door het opstegen, doen opstegen van Orgozer vanuit de plaats van de Jesod. Op geen andere manier kan men deze uh, golflengte, geestelijke golflengte bereiken. Waarom je zeer uh, subliem ons dat aangeeft. En dat jij weet dat alles is in één mens. En natuurlijk ook laat staan dat dit ook vertaald wordt. Ook als neveneffect natuurlijk tussen de mensen onderling. Met een partner ofzo. Maar eigenlijk, alles moet alleen maar de correctie zijn binnen jezelf. Binnen jezelf, als je het kan, dan kan je ook met een partner, met een, automatisch. Eigenlijk, als je binnen jezelf dat niet kan, als je zelf dat niet oefent, leert hoe dat te doen. Want de ander weet niet hoe, wat in jouw hoofd is, wat in jouw gevoel is. Ga nooit te weten komen. Het is niet zo belangrijk. Belangrijk in, dat, in dit opzicht is het. Zuiverheid is bijzonder, bijzonder belangrijk. Dat jullie dat goed begrijpen: dat er geen kunstjes ja, Geen kunstjes, geen. Uh, zonder het werk, echte werk, werk aan zichzelf. En dat betekent ook deze plaats. Onmogelijk is om, jou, om het eeuwige leven te leven. En betekent dat als je hier het eeuwige leven niet leeft, waar krijg je het eeuwige leven? Ja, dus zoals het hier, zoals het daarna wordt. De regel, over het, het vers 33. Kom nu gewoon één eh, voor één de wetten van het koninkrijk der hemel. Ode, shematem. En jullie weten hoe dat, dat zit in de traditionele leer. Ja, in de traditionele, traditionele leer. Kan men scheiden, tijdelijk. Scheiden, geen probleem. Omdat het. Voor het volk gemaakt wordt. En de volk, dus uh, Moshe wist wel dat zij niet uh, zullen uh, de wetten van het van de Koninkrijk der Hemel zullen ze niet aanvaarden. En daarom niet dat hij geploeterd had met deze wetten, absoluut niet. Maar hij maakte zetten setters die uit op de manier dat het bereikbaar zou zijn voor de time being, totdat ...het verbond... Naar, ...naar geest... ...zou komen. Maar kijk nou in de Torah... ...wat staat, wat, wat, wat, hoe zij dat leven. Ze kunnen scheiden... ...ze kunnen dat... Uh, ...een man kan... alle minuut scheiden... ...van zijn vrouw... ...koffie is niet lekker. Wat er ook... ...in zijn hoofd... Kom, ...opkomt... hij kan altijd... Zoiets so doen. Yeah. En als een man, een orthodoxe man, als die dan ergens, of een traditionele man, dus die de Torah naleeft, zoals het naar de wet en de maatregelen van bestuur, zo'n instructie, dan is het zo: wat is het geschreven? Wat wordt hem toegestaan? Als iemand gaat ergens heeft zin om ergens anders. Zijn vrouw is misschien ziek. Of uh, dat. Of weet ik wel wat dan ook. Of ver. Dan gaat hij ergens anders zijn behoefte doen. Kijk dat is. Uh, is dat oorspronkelijk zo geweest. Komt een mens tot de redding daardoor. Absoluut niet. Waar moet je dan trots op zijn. Dat jij die wetten al heeft van Moshe? Ze leven ook niet, geen, geen, geen van hen leeft de wetten van Moshe na. Niemand leeft ze na. Maar men leert het wel, leren, leren. Terwijl staat geschreven dat niet de leer is, het hoofd, de, de hoofdzaak. Maar het doen, het uitdragen, het doen. Dat is ook wat, ook, ook slaat op ons. Alles wat we leren van niet koninkrijk, de wetten van het koninkrijk de hemel van Yeshua daardoor kan je je innerlijk verruimen wat we hebben geleerd ook in deze zomer van misofa ulam atsofa atsofa ulam van één uiteinde tot het andere uiteinde van de wereld ode 33 shematem kilemar l'rishonim Lotje Shavuot, Lashak, Lashaker, Veshalem, Lashem, Shvuatege, Ode, Shamatem, en nog meer jullie hebben gehoord. Dus wat in de Torah staat geschreven. Kineimar maar, want het is gezegd aan de eerste, aan de ontvangers van de Torah. Lotishava la gij zult niet uh, zweren, leugen ja, voor leugen. We salem de Hashem, en betaal aan Hashem jouw eed. Dus als je een eed uitspreekt, dan moet je het doen. Moet je het eten aan Hashem, dan moet je het wel naleven. betaal voor Hashem jou. Dat is wat in de torah staat geschreven. Wani omer lachem, loti shavu kol shva, lova shamayim. En er zijn allerlei wetten over, over het zweren, over eten en dat soort dingen afleggen. Of, uh, allerlei. Dus mens kan bijvoorbeeld zweren. Morgen zal ik dit doen, dit of dat. Ja? Of allerlei andere dingen. En er zijn vele uh, wetten die dat behandelen. En kijk wat die Shoah zegt. Waar niet om hem, maar ik zeg aan jullie. Lotjes avoukolspoa. Zwer niet, welke, zwer, zwer niet. Absoluut geen uh, eid doe. Lova shamayim, niet door de hemel. Dus in de naam van de hemel. Kichiselakim maar want zij zijn zei van Elohim, de troon van Elohim. Wat heeft hij gezegd? Dat de mens moet niet zweren door de hemelen? Want zij zijn de hemelen, zijn de troon voor Elohim. Hoe kunnen we dat in Sferot zien? Shamayim, <laughs> wat is Shamayim? <laughs> Shai, Shamayim, de <laughs> hemelen, dat is de Iran pin en Zeirantin is de troon van Elohim. Elohim is Bina. En de troon betekent de zetelplaats, betekent de Merkava, de, de wagen. En, en dat is de hogere wereld. Elohim. Hoe kan je dan zweren over dat soort dingen? 35. Velova Aretz. Dus je mag niet. Hoe kan je dan zweren in de naam van de hemel? En dat is hier aan Pin. Die is de troon voor Bina, voor Elohim. De naam van Hashem. 35. Velova Aretz, die hadom, raglava, we loven Jerusalem, die melach rav. 35. We loven Arets en niet door in de naam van de aarde. Dat is malchut. Die hadom raglav, want de malchut, de aarde of de malchut is het voetstuk van zijn voeten. velo loven Jerusalem en zweer ook niet in de naam van Jeruzalem. Hier, Kiryat Melachraf, want Jeruzalem is de stad van de grote koning. Jeruzalem is ook als goed. Hier, Shalem. Ja, hier staat het. Jerusalem Jeruzalem. Reken komt van hier, Shalem de stad, alleen al is het dan, aien aan breek, doet erin toe, de stad van, de stad van vrede, betekent dat uh, daarin, zal vrede komen, in de Gmartiko, 36, afbega Altisch geweer. Kilotu haila hafoch, Sarah achat Le o, de volgende regel, lishechora. Af behaje, rosha ook door, in de naam, ook door het leven van je hoofd. Letterlijk. Zal je niet. Zweren, want iemand kan zeggen: Nou, ik zweer, met, ik zweer met mijn hoofd. Je zegt ook: Niet met je hoofd moet je dan zweren. Kilo, tu ga je la jij want jij kan, jij zal, jij kan niet uh, omzetten zelfs één haar van je hoofd in het wit of in in het zwart want weet, zwart, is allemaal krachten van licht licht en jij bent een zwarte doos jij bent alleen ontvangen jij kan alleen maar je schikken naar het hogere en niets meer hoe kan je dan zweren zweren betekent dan je het dat iemand al uh, iets wat waar hij waardoor hij in de naam waarvan hij zwerft. Het is net of hij of hij, dat van hem is. Um, 37. Ach hij Dwar hem hen hen lo lo vajoter al eile minarau. kijk hoe ze ons dat zegt ook de wet van het van het koninkrijk der hemel maar laat jouw woorden zijn ja is ja en lo, lo, en nee is nee. Waar je daar, en meer dan dat, min harahu, dat is van de van den boze. Van het kwade. Hier zit er een type betekenis ook voor ons dagelijks gebruik Op je werk natuurlijk moet je wel zeggen dingen, maar ook dan moet je alleen strikt noodzakelijk zeggen. Maar voor de rest, altijd opletten wat je zegt. Niet dat je moet zwijgen en wel zeggen, maar hoe minder woorden, alleen maar efficiënt, alleen maar wat strikt noodzakelijk is. Ja, ja, nee, nee. Dat betekent dat hij zegt ons, uh, neem op je vork alleen maar het kleinste element. En dat jij kan beslissing nemen. Dat betekent, jij kan zeggen in, in, in, in zo'n segment, het kleinste segment moet je hebben, reduceren tot een kleinste segment, wat je wil zeggen, een, een probleem of wat dan ook en dan kan je in, dat kan je dan zien als ja of nee Dus dan kan je dan een keuze, keuze maken, ja of nee want als je al het gepraat komt omdat men neemt een, een te groot stuk dat men kan niet behappen en daarom praat men, praat men, praat men, praat men oneindeloos in plaats van dat is trouwens, maar goed al die discussies zijn gewoon vruchteloos waarom? men moet eerst reduceren het probleem tot het het kleinst mogelijke element en dan kan men ja of nee zeggen individueel natuurlijk en niets meer alles wat meer is betekent dat het komt van het kwaad. Dat betekent dat dit wordt um, aangewakkerd door het kwaad. En een mens babbelt en babbelt en ja. totdat hij opeens plat ligt. Helemaal plat betekent qua krachten geen krachten meer. Dat betekent dat dus altijd opletten dat jij wanneer je gaat praten het kan vaak, vaak vaak is het een gevolg als het ware van een toestand dat je vermoeid bent dus als een mens vermoeid is dan tegenstribbeldheid hè, dat dan gaat je dan juist net zoals kinderen dat doen voordat ze zij moe vermoeid zijn dan gaan ze dan schreeuwen en dan huilen etcetera. zo de mens gaat praten dan op dat moment en van veel praten. Dan moet je altijd weten. Ah, kom tot rust. In een toestand van rust. Kan je een eindduidige beslissing nemen. Ja of nee. Niet meer dan ja of nee. Dan kan je elk moment. Eh, slagvaardig maken. Elk moment. Zo is de wereld gemaakt. Dat de mens. In elke situatie. Eenvoudig. Beslissing, eenvoudige beslissing moet nemen van ja of nee. Dus, altijd 50-50. Ja, de toestand van 50-50. En dan ja en nee. En dan moet je dan op dat moment ja zeggen of nee. En niet meer. En dan komt een volgende toestand. Die ook wordt ook weer 50-50. De volgende toestand. En daar moet je weer reduceren. tot... Een toestand dat je kan behapen. En niet een grote, groot probleem wat je niet kan behapen. En dan ook weer ja, nee. En dan ga je verder. Als je een groot probleem hebt, een groot vraagstuk hebt, dan reduceer hem in kleine stukjes. En begin vanaf onderaan oplossingen vinden. En niet proberen globaal iets te doen, want dan zal het. Niets structureels, niets opbouwends zal opleveren. 38. Shematem? Kineemar? Ayn, tachat, ayn. Shen, tachat, shen. Shematem? Dus wat zegt hij ons? Hij zegt, jullie hebben gehoord, de wetten, die gegeven waren aan de, de eerste, betekent de het eerste verbond naar vlees. Maar ik vertel jullie, ik zeg aan jullie wat uh, het verbond naar geest. En alleen dat is uh, overeenkomt met de innerlijke wetten van het heelal. En dat, alleen dat brengt de mens Reding. Wat is reding? Van binnen. Het heel, het gevoel van binnen dat je heel wordt op dat moment. Je verbindt jezelf met de knie van ketter en je voelt alle krachten binnen jezelf. Dat is reding. Shamatem. Ki nee, maar jullie hebben gehoord dat dit gezegd is aien het aien oog voor oog letterlijk in, het, in, het, in de hele taal staat het oog in plaats van oog maar je kan zeggen oog, oog voor oog shen het shen Tand voor tand. 39. Dus met andere woorden, wat ze ook zeggen, het is toch wel een vorm van wrak. Wrak. Oké, okay. het is uh, erg fijn met allerlei redeneringen. Redeneren ze dat ook in de taalmoed, zeggen ze ook. Nee, dat gaat niet over dat men wraak moet nemen, maar het gaat over uh, verhoudingen. Als iemand bijvoorbeeld uh, voor een bepaalde, sch bepaalde schade heeft uh, toegebracht, dan moet je adequaat, adequaat hem compenseren. Bij wijze van spreken oog, om oog. Dus adequate schade moet je de, dat is erg mooi bedacht gevonden, maar het is geschreven, oog voor oog, en tand voor tand, wani omerlachem, aai, dit koma de volgende regel, rasha, wamake otcha, aai, Allergie, a hatelo gam et a Kijk, dat is het geweldige uh, voorschrift. Wat wij leren hier. En kijk nou hoe dat in de hele taal klinkt. Wa nio maar ik zeg tegen jullie. kom koma moe. Neem geen wraak Larasha, aan een uh, boosdoende wetteloze Waarom hmm. En hij die jou slaat tegen jou, tegen de rechterwang, gaatelo, nu kan ik zeggen dat, doe hem, keer hem. De andere wang toe. Zo is het in de hele getal. Ja, goed, ook niet tegen de slechte. Ja, erg goed. Geen kwaad betekent wat wij zeggen, geen wraak. Neem geen wraak. Betekent, wordt gebruikt ook de, de stam van niet opstand sta niet op, ja, niet opstaan, dus niet opstandig, niet opstandig zijn, niet opstaan op, op de, dus, op de wetteloze of zo. En dan het, zeggen we dan vertalen we dat als, als geen wraak nemen. En we hebben dat geleerd, ja, hoe, al wat het betekent dat dit voorschrijft. We hebben dat al eerder ergens geleerd, in de Zogeren hebben we dat geleerd, ja. Herinner je nog? Dat, herinner je nog, dat over de, dat kunnen we misschien plaatsen hier met in het van. De en hier kunnen we dat stukje plaatsen, wat we hebben al eerder gehad, op de Zogeren, uh, over dit over dit voorschrift dat wanneer de Citra agra jou van de rechterkant slaat jou aan de rechterwang dan hebben we dat geleerd in een andere bewoordingen dan moet je ook de linkerkant toekeren want zoals de als de Citra agra de rechterkant betekende die probeert jou te verleiden, slaat. Slaan betekent verleiden. Die probeert jou te verleiden door te uh, slijmen. Door te slijmen, door te. Ja? Oh, je bent goed, je bent zo so goed en zo. So, en dan als de mens dan reageert daarop en valt in de keil van de rechterkant, dat is dan de mannelijke klipa zwakker dan de vrouwelijke want de rechter zie is dat? het, waarom de zeerampin van de klipa is zwakker dan de zeerampin van de klipa heeft alleen maar zes zwerot Dat ja, ze zijn allemaal zo opgebouwd die onreine krachten terwijl die de vrouwelijke citra agra Limit is opgebouwd uit dienst Dus in de klipot zien we iets interessants, dat het, het mannelijke is zwakker dan het vrouwelijke. En in, de, in het kdusha is het omgekeerd. Het mannelijke is krachtiger dan het vrouwelijke. Dat dan, dan pakt hij de mens aan de rechterkant aan zijn trots of aan zijn hoogmoed of wat er, wat er ook mag zijn en die brengt hem naar de linkerkant dan slaat hij dan aan de linkerkant betekent dan zij aan de linkerkant, wat doet hij maar goed dan die van de klipa zij lacht hem uit dus zij zuigt als het ware aan hem en lacht hem uit en zegt hem wat ben je dommerik ik ben niets, ik kan niets dat is de klipa van links de vrouwelijke klipa die zegt je kan niets, ik kan. Uh, daarom ook als uh, in een huwelijk, of je ziet het ook vaak, dat... je moet altijd kijken, opletten dat een vrouw die getrouwd of een partner heeft, of met wie dan ook, dat zij goede dingen zegt over een man, dat zij stimuleert een man. Dan zie je dat het, ik zie het vaak op die manier. Of een vrouw put uit het goede of het uit het kwade. Vaak zie je dan, een vrouw die zegt dan over, over haar man: van, Nee, hij kan niet, hij kan het niet. Nee, Dus dan weet ik dat het... voor hem is het een ellendig bestaan. zij zelf, als het ware, vertegenwoordigt de kracht van de vrouwelijke citra. Moet altijd stimuleren de ander. Vaasher, Viertach, Vaasher, Jachpots, Larif, Imcha. Velekachet et kutantege, ten logam et amuil. Hij spreekt alleen maar nog een keer alles in een mens. Dan zegt hij: dan je pot slarief, hem ga. En hij die wenst met jou ruzie te maken. Wil ik het goed en jou hemt. Af te pakken. Ten logame Ga Geef hem ook. De mantel. Wat betekent dat? Wie is. Wie is. De, degene die. Wenst, zal wensen. Ruzie met jou maken. Alleen de inner, de, de slechte neiging. In de mens. Hij zou Russie willen maken en zij zou willen afpakken van jouw jou hemd. Wat is hemd? Waar doet men hemd aan? Aan het lichaam, ja? aan de romp, aan het lichaam. Dat dus. betekent een middenstuk. Die zou jouw toestand van katnut willen afpakken. Tekent niet reageren op hem maar hij zegt hem geef hem ook amoele, geef hem ook de mantel en mantel die, die komt nog lager, komt tot, tot aan de benen dus dit is de hele partsoef wees genadig ook met jouw Slechte neging. Want als je dat aan een slechte neging niet gunt, betekent geef, betekent aan een slechte neging, betekent niet aan de citrager maar betekent laat hem werken ook omwille van het geven. Meel betekent grote toestand, het bloed, ja, een mantel. Dubbele punt. Kijk, we hebben dat ook geleerd bij Jakob. Jakob en Esa. Dat Jakob had een dochter, Dina. En het, hier is ook natuurlijk alles in een, een mens, maar Dina betekent dien. En Jakob had zijn broeder, Esaf. Jakob is als, als goede, goede beginsel goede negen en Esaf is een slechte negen en Jacob is, het, is van het heilige ja, van de boom des levens en het heilige en Jacob wilde niet wilde niet aan Esaf zijn dochter geven, hij wilde wel graag, Esaf dat in het hand. Dus Esaf zou, als Essef haar zou tot vrouw nemen, Dina, dan omdat zij komt van het Heilige, dan zou Essef ook beïnvloed worden door haar. En zou goede wegen bewandelen. Maar Jacob deed het niet. dat was en daarom was zij ook was hij ook zij was ook verkracht. verkracht verkracht door werd verkracht door een van die door, van die prinsen van die, van het volk daar wat daar was en uh, alles is niets voor niets wordt vergeten niets is niets verdwijnt in het geestelijke. Maar dat is ook een teken wat, het, wat, wat, wat, wat we hier leren. En je moet geven aan de slechte neiging. Dat betekent, op een manier dat jij ook, want wij moeten dienen, de schepper, met beide neigingen. Dat betekent, verbinden jezelf met het licht, met beide neigingen. De eerste neging, de goede neging, is vanaf ons hoofd tot het midden. En vanaf het midden en naar beneden is de slechte neging. dat is in het algemeen. zo En beide moeten werken omwille van het geven. Want beide zijn kilim. Van de mens. 41. Waho nes, otcha De volgende regel. La mil. leg het imo dereg meer. Leg het o snijm. en hij die jou dwingt. Waones nes, otcha en hij die jou dwingt. De volgende regel. La leg om te gaan met hem. Derig mil. De weg van. Een mijl. Leg je snijm. Ga met hem. Twee mijl. Twee. Snijm. Twee mijl. 42 Waar ze heel. Niet ga Telo, vahba, lalut, lalvot, lilvot, mimcha. De volgende pagina, ik weet het niet echt. Kan je even doorgeven hier? De volgende pagina, pagina zes. Alta shev, panav, punt. De vorige pagina, 5 de laatste regel 42. Waar en Heidi die vraagt jou tenlo geven. Wahaba lilwot miitha, Heidi die komt van jou te lijnen De volgende pagina, al chef pagina Wees hem niet af. Letterlijk. Uh, Wees zijn gezicht niet af. Dubbele punt. 43. Schematem. Kineemar. We haften. Leren je. et zijn hij steeds parallel legt tussen het oude, tussen die wat aan de eerste gegeven was, dat dus is het verbond naar vlees en het verbond naar geest. 43. Shematheim, jullie hebben gehoord, ja, in de Torah gezegd, kennen maar dat het gezegd werd, en gij zult je naaste lief hebben. We sanitaet ooit wegge, en gij zult haten jouw vijanden. Vijand. Dubbele punt. Waan je om De volgende regel. En Eet oe wegem. Tussen haakjes, baragho. et het. Mekalalegem. Heekivu. Lissonegem. De volgende regel. We hit palaloo. Baade. Tussen, tussen hakjes. Magie Wegen. We rotvegem. Rotvegem. Rani Obaiar lag maar ik, 44, zeg aan jullie. Ejjavou, het oiweeg heb je vijanden lief. tussen tussenhakjes, barhu het me Zegend, degene die. Zij die jou vervloeken. Heilige Wu duhut lesonenhem an gendi yowhaten. Wehit palalu en bit for tosahkis magi wegem. Sei di iuslan di yowslan di yo peindun. Precis di yo peindun. Wereldvegen en zij die jou vervolgen. Kijk, dat is wat hij zegt. Dat is zeer, zeer moeilijk, omdat het... Men gaat het allemaal projecteren op de buitenwereld. projecteren op de buitenwereld en dan, dan wordt het een comedie. Heb je altijd een comedie wordt, het. Want het is onmogelijk. Het is onmogelijk om dat te doen zonder eerst dat tot stand te brengen binnen jezelf. Het is het streven dat bij de mens moet geactiveerd <coughs> worden. <coughs> en niet denken dat, wij, dat jij maar wat hij zegt, dat jij dat. In de buitenwereld kan. Naar buiten kan je dat projecteren. Dan wordt het een comedie. Het is de houding van binnen. Dat is, is de volwassen houding. In het geestelijk. En en, uh, want alleen van binnen. En dan. Wie is dan. Wie is dan jouw. Vijanden. Dan is duidelijk wie mijn vijanden zijn. Ja, de krachten die van die mijn niet gecorrigeerde wensen, die willen ontvangen voor zichzelf, dat zijn mijn vijanden. Kijk naar nou wat Yeshua zegt: je moet ze lief hebben. Jouw ja. eigen. Waarom de mens kan dat niet doen? Waarom de mens haat? vijand en cetera, dat die haat zichzelf, die heeft geen contact met zijn eigen sidra zijn eigen wensen. Hier is het niet eens sidra zijn hier zijn de wensen niet gecorrigeerde wensen. Staat het niet een beetje haaks op elkaar? Wat, wat bedoel je? Haaks? Ja, omdat we hiervoor hebben gelezen um, als het rechteroog uh, verleidt, ja. ruk hem uit of haak de hand af dat zat een beetje haken op, juist het liefde hebben van kijk dat is dan, ja, wat we hebben net geleerd, dat als je oog jou verleidt, dat is iets anders wanneer hij zegt jou, wanneer jouw oog jou verleidt of jouw rechter oog of jouw rechterhand jou verleidt." Betekent, betekent dat dit aangegrepen wordt aangesproken wordt door de citra agra dus geef goed opletten. Dat zijn allemaal twee verschillende dingen. De niet gecorrigeerde wensen, de wens om te ontvangen voor zichzelf, en de sitra agra. De sitra agra, dat is die wil, wil jou verleden. En daar moet je wel moet je wel uh, zeer opletten zijn. En niet en goed opletten dat jij niet um, de dupe van wordt. Dat jij waakt daarover. Maar hier spreek je dan over jouw uh, uh, vijanden. Jij, wie is jij? Jij is de wens om te geven in de mens. Of de wens om... Die is de mens die zoekt naar, die transformeert, werkt om de manier om, zoekt, om te transformeren zijn wensen van het ontvangen voor zichzelf in het, ontv in het geven. En dan die wensen die in de mens zijn die dat niet kunnen, die zijn vijanden. ...van de mens. He, maar dan moet je dan... ...zeg je dat... ...je moet zijn liefhebben betekent... ...liefhebben betekent... ...lief betekent chassadim. Je moet zijn chassadim geven. Je moet hen eh, laten werken... omwille van het geven. Het werkt ook in, in onze wereld... ...ook van buiten... ...werkt het, werkt het ook... ...geweldig... ...op die manier ik herinner mij zoveel keren, was ik in het toestand, verschillende in Rusland, ook hier maar vroeger waarbij vechten mensen of, of bekvechten of vechten en als je komt met de houding van, van binnen dat, dat diegene die die, die, die vecht, die ziet niet die voelt dat, dat jij dat jij van binnen niet vecht tegen hem dan houd je op. Dan, dan, dan zijn vuurigheid Houdt op. Het is, hij wil niet vechten met jou. Als jij niet wil vechten. Dan gooi je de andere. Even, wil niet vechten. Ja, vaak is het zo. Het is altijd zo. De mens gaat naar, naar buiten. Gaan ze een avondje. Even stappen. En als iemand. ...op toren is om een beetje iemand te plagen. Altijd zoeken ze iemand die... ...die resonerend is. Ja, die ook op dezelfde toren is. Dan is het leuk. leuk ja, dan gaan ze dan naar de voetballen... ...en dan gaan ze... Dan ...die supporters en die anderen... Die, ...dan is het heel zin. Maar als je... ...als, je, als, de, andere, als de tegenpartij... ...niet... Vecht. Dat die andere heeft geen zin om te vechten. Ja, zo is het ook in het binnen de mens, het is precies hetzelfde. Maar die twee horen wel een beetje bij elkaar. Dat de ziet erachter, de aanklager, zeg maar. Die wijst je wel op, die, op je vijanden eigenlijk. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Die vijanden, dan moet je ook dat beeld zien in het licht. Altijd kan je vijand zien op het, in, het, in, het, in het licht van wat jouw vriend is. Dus wat niet gecorrigeerd is. Dat is dan... Dan zegt hij dat... En ja, dat kan het van buiten kan het zijn. Doet u niet. Want alles wat buiten mijzelf is, is schepper. Niets moet van buiten... Jou afbrengen van je, van je werk dat is, dat leren we van Jezus. Ik kijk wat hadden ze met hem gedaan en en vernederd in alle, op allerlei manieren had hij geen verzet geboord dat is het is onbegrijpelijk hoe dat hoe dat zit omdat de heelheid het koninkrijk der hemel kan je alleen van binnen verkrijgen. Dat heb ik nergens gezien. Ik heb de hele wereld doorgereisd. Ik wilde zien, ik wilde iemand vinden in mijn volk dat heilig is. Ik wilde iemand vinden die dat geestelijke, dat, dat Yeshua uitstraalt. Die kracht in zichzelf. Geval. En zo hebben we helder, die duidelijk beeld van die zijn vijanden en die zijn vrienden. Ja. Amerikanen zijn vrienden van ons. Ik heb, ik bedoel, en die zijn vijanden. Je hebt allerlei beelden van, dat moet je ook zo jezelf meten, jezelf steeds te kijken na, na in elke periode van zoveel, moet je even kijken, even een rekenschap, even een rekensommetje maken. Heb ik nu minder vijanden? Of, hoe zit het met mijn vijanden? Als je voelt dat je minder vijanden hebt, dan ben je vooruit gegaan. Dat is een teken dat jij, je voor jou gevoelt, dan ben je vooruit gegaan.